Het proces tegen de man die in 2009 een bloedbad aanrichtte... op de militaire basis Fort Hood in Texas, is uitgesteld. De zaak zou komende maandag beginnen, maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld... omdat de verdachte zijn baard weigert af te scheren. Verdachten die voor de krijgsraad verschijnen moeten glad geschoren zijn... en komen anders de rechtszaal niet in. Overwogen wordt nog om zijn baard onder dwang af te scheren. Volgens zijn advocaten is de baard een uiting van zijn geloofsovertuiging. De man Nidal Hassan wordt verdacht van het doodschieten van 13 mensen op Fort Hood in 2009. Ajax-fiets Ismail Aysatii zet zijn loop aan voort in Turkije bij Antalya Spor. De 24-jarige middenvelder was transfervrij en heeft voor vier jaar getekend. Aysatii legde eerder een nieuw aanbod van Ajax naast zich neer en deed hetzelfde met een aanbod van Vitesse.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 Stuurt u nog wel eens een kaartje? Zo'n echt stuk karton met een afbeelding op de voorkant... en een postzegel op de achterkant. Bijvoorbeeld de afgelopen weken vanaf uw vakantiebestemming... of als iemand jarig, ziek, geslaagd of getrouwd is... met kerst, oud en nieuw... In ons digitale tijdperk gebeurt het minder dan vroeger... maar gelukkig sturen we elkaar nog altijd groeten, gelukswensen... of steunbetuigingen door de brievenbus. En dat is zeker ook fijn voor mijn gast van vannacht. Zij leidt een bedrijf dat kaarten produceert en verkoopt. Bijzondere kaarten, gemaakt door tieners uit India of Peru. Mooie kaarten, kleurrijke kaarten die in het Westen verkocht worden... maar van levensbelang zijn voor de jonge mensen die de foto's maken. Dat bedrijf heet Fairmail en mijn gast Janneke Smildes Goedenacht. Goedenacht. Ja, maar laten we gelijk even naar wat foto's kijken. Ik heb meteen een cadeautje gekregen van jou. Je ja. probeert mij natuurlijk mild te stemmen. Geen enkele kritische <lacht> vraag vannacht. Maar dat zijn foto's die jullie verkopen. En die dus gemaakt zijn door jonge mensen in India in Peru. Klopt, ja, allemaal tieners. Mm -hmm. Deze is duidelijk uit India. Dat is zo'n ja. zo kleurrijke vrachtwagen. Eens ja. dus even kijken wat we hier hebben. Wat, wat zit is er ook heel veel kleur in? Ja, allemaal hele kleurrijke potjes uh, op de lokale markt. In, uh, in Varanasi, dus waar we zitten in India. Ja, twee handen met. Is dat Henna? Henna-handen, ja. Heel mooi getekend. Ja. Uh, Sarongs, maar ik weet niet of ze daar ook zo heten. Ja, Saris. Saris. <laughs> oh, Saris. <laughs> ja. Maar dit? Ja, uh, Smarties. Smarties. Ja. En Smarties. En andere snoepjes. En hele makkelijke snoepjes. Deze hier op het internet. Misschien kunnen mensen dan, Ik weet niet of dat mag zeggen, ja mag wel zeggen. Op de website fairmail.info kunnen mensen meekijken. Want er zijn allemaal kaarten. Ik zie hier twee ja, poppetjes. Leuk. Ja, twee gemaakt. smileys met hoedjes en allerlei serpentines. Ja. Wat je dus kunt zeggen is dat heel veel van die foto's... Dat zijn bijna allemaal mooie kleurrijke foto's. Ja. Maar dat ze niet allemaal heel erg Indiaas of Peruaans overkomen. Nee, klopt. Nee, dat doen we ook echt uh, bewust. We zijn wel begonnen met uh, al die culturele plaatjes. Maar omdat we echt een bedrijf aan het runnen zijn, moet ik met een commercieel oog kijken. Ja. En ik heb gemerkt, aldoende in de markt in Europa, dat universele plaatjes uh, het beste lopen. Ja, dus... hier, hier bijvoorbeeld allemaal spiegelbollen. Ja, dat, dus ik... dat is leuk met nieuwjaar, of terwijl dat in India genomen is. En liefde, natuur. Heel en... veel hartjes kom je tegen. Ja, hartjes, hartjes ook in mais uitge. Ja, ja, dat is dan toch nog een beetje Peruaans. Ja. En de tieners vinden het ook hartstikke leuk om aan die thema's te werken. Want het is ook wel uh, iets westers misschien om dan te denken van... oh, we willen India-Peru, dan moeten het allemaal uh, mooie marktvrouwtjes zijn en gezichten. Ja. Maar de hele van die tieners, dat is natuurlijk ook gewoon wel modern en, en hip. En die willen ook gewoon uh, op, op een verjaardag een verjaardagstaart met smarties en... Uh, ja. Dit, dit ja. is wel een hele leuke en typisch Indiaanse. Ja. ja, gelukkig is het nog wel een mix, inderdaad. Een man op zijn hoofd uh, aan het mediteren. Ja. En in Duitsland zetten ze er dan nog een leuke spreuk bij, zodat het ook uh, ja, samen, dus de boodschap en de foto, het samen goed verkoopt. Wie er wil, moet manchmal die perspectieven. Perspectieve en dan. Ja. ja, mooi Indiaas Wat spreekt Ja, Goeie tip. Maar dat is dus <laughs> zo. In het Westen worden die. die uh, Zeg maar uh, foto's, kaarten uit andere culturen minder goed verkocht. Ja, ja daar zijn we dus achter gekomen begonnen met allemaal leuke kindergezichtjes. Maar daar heb ik er nog steeds uh, dozen van over. Die zijn in de aanbieding <laughs> tegenwoordig. zijn in de aanbieding. Dus dat blijkt. Goed, ja. we gaan het verhaal helemaal vertellen over uh, Fairmail vannacht. Janneke Smulders tot kwart voor één te gast in Casaluna. Als u meer informatie over deze of andere uitzendingen wilt hebben... dan kunt u even kijken op de website radio1.nl. Daar is het gesprek dat ik nu met Janneke ga voeren... ook vanaf morgen alweer te beluisteren. En uh, u kunt zich, als u dat wilt, ook nog aanmelden voor de Casaluna nieuwsbrief. En verder kunnen, kan ik u nog de, de Facebook-site van Casaluna aanbevelen. Want als het goed is, staat daar een foto op zometeen, van ons ook. Nou, een foto van ons. Het zal geen kaart worden, denk ik. Maar hij is redelijk, <laughs> denk goed, niet. Ge redelijk goed gelukt. Ja. Goed, nog even terug naar Fairmail. Uh, wat is dat nou voor bedrijfjes? Ja, wat, jullie doen iets met kaart, jullie verkopen kaarten. Laten ze maken door die tieners daar. Maar, maar hoe zit het verder? Ja. ja, het belangrijkste aan Fairmail is eigenlijk dat we kansen bieden aan jongeren die niet zoveel kansen hebben. Dus het gaat echt om empowerment. Dus ik wil graag de ruimte bieden aan jongeren om op te bloeien. En dat is vooral mijn drijfveer. Dus wij trainen jongeren in India, in Peru en binnenkort ook in Marokko in fotografie. En we hebben fotografie, had van alles kunnen zijn, maar ik heb fotografie gekozen. Omdat dat vooral heel goed is om je creativiteit te ontwikkelen. En omdat ik dus ja, dat business idee zag van hey, die foto's die kunnen we in het Westen verkopen. Want die schoonheid, die schoonheid is ook gratis. De jongeren die kunnen dat gewoon om zich heen gratis nemen, zeg maar. En als ze dat kunnen omzetten in geld en daarmee hun onderwijs betalen, dan is dat uh, ja, extra fijn natuurlijk. Was je zelf ook veel met. Want jij, jij, jij was veel in. Ik heb in Peru culturen. gewoond. Ja, ik heb vier jaar in Peru gewoond. We hadden daar eerst een vegetarisch restaurant. Ik zou met mijn vriend. Dus oh, we dachten, hoe kom je daar nou bij? Ja, ja, na onze studie dachten we van we gaan. Daar is een business opzetten in eerste instantie. Want we kenden Peru al. En dat vissersplaatje waar we gewoond hebben ook. Hoe heet dat? Huanchaco. In het noorden van Peru aan de, aan de kust. We woonden ja. ook echt aan het strand. Heel leuk. Oh, oh. Dus we dachten we gaan eerst gewoon een, een business opzetten. We doen iets wat niemand anders doet. Vegetarisch. Want het waren allemaal visrestaurants. Ja. En... en als we eenmaal geïntegreerd zijn, dan gaan we eens kijken wat we nog meer kunnen doen voor de bevolking. Want ik wilde wel iets met het dorp doen, maar niet meteen, want ik wilde eerst het dorp leren kennen. En liep dat ve vegetarische restaurant? Ja, nog steeds. Ja? Ja, we hebben het overgedragen aan een andere Nederlander. En als ik daar ben, dan kan ik nog steeds mijn eigen recepten opeten. Want jij kookte? <laughs> ja, nou, ik had de recepten bedacht en in het begin kookten we zelf. En na een tijdje hebben we gewoon lokale mensen ingehuurd en die werken er nu nog. En de Nederlander heeft het concept overgenomen. Ja, oh, te gek. Dus dat is wel heel leuk. Dus ja. Nou ja, goed, maar dat, dat werd Zo is het begonnen. doorverkocht. En toen... Precies. En um, intussen dachten we dus van, wat kunnen we nog meer doen? En toen hadden we wat lokale organisaties leren kennen. Bijvoorbeeld onze buren. Naast ons. Die, dat... Van het visrestaurant? Naast ons vegetarische restaurant. Uh, was een, uh, een opvanghuis voor straatjongens. Dus ja, wij kennen die jochies inmiddels. Want je speelt op het strand samen. We hebben daar ook vrijwillig. En een andere club werkt bij de vuilnisbelt. De YMCA die werkt met families die op de vuilnisbelt werken. En die proberen die ouders te stimuleren... om de kinderen van de vuilnisbelt te halen en naar school te sturen. Ja, en daarvoor want de kinderen moeten ook meezoeken naar waardevolle ja, spullen. Daar. Ja, die hebben vaak hun ouders meegeholpen. En dan gaan ze niet naar school. Uh, dus wij werkten met die clubjes. En toen dacht ik op een gegeven moment gewoon heel speels eigenlijk... van ik wil wel eens wat met mijn camera doen. Want ik zie dat ze dat ontzettend leuk vinden... Want als ze werken met vrijwilligers, die clubjes. Dus die mensen, de tieners kwamen wel in aanraking met uh, vrijwilligers. Maar meestal willen die vrijwilligers hun camera niet afstaan. Mm -hmm. Want het is toch een duur ding. Ik dacht, nou, ik ga gewoon eens met mijn camera, met één camera... een workshopje geven. En ik, toen zag ik dat ze het zo leuk vonden. En eerst echt allemaal halve gezichten. En soms duwden ze het knopje niet hard genoeg in. moest ik echt zeggen, je mag wat harder duwen. <laughs> Maar ik zag ook vrij snel dat ze hele mooie foto's maakten. En ook al die vuilnisbelt is, is een hele depressieve plek. Ja. Maar vlakbij die vuilnisbelt zijn ook bloemen en vlinders. En een van de eerste kaarten is daar genomen. Echt gewoon vlakbij die vuilnisbelt. Toen dacht ik van, hé, hey, wauw, dit zou wel heel leuk zijn om het wat duurzamer te maken. Laat ik gewoon die kaarten in ons restaurantje proberen te verkopen. En kijken of ze er wat mee kunnen verdienen. Je hebt er meteen kaarten van gemaakt, dus van die foto's? Ja. Ben ik wel vrij snel mee begonnen en ook meteen op iedere achterkant van de kaart dat gezicht van de fotograaf, zodat je meteen kan zien: oké, okay, die tiener heeft die foto gemaakt en die steun ik, ja. want dat vinden mensen leuk om te zien. En daarna dacht ik van: nou ja, in Peru dat verkoopt niet zo hard, want de cultuur is ook niet kaartsturen, dus het waren alleen toeristen die die kaarten kopen. Dacht van: nou, in Europa is eigenlijk de grootste markt. Ja. Engeland is echt het grootste kaartenstuurland van de ja. hele wereld. Oh ja, dat is toch niet? Die sturen echt, geloof ik, per persoon per jaar 40 kaarten. Oh. En in Nederland ook veel, maar minder iets van 30 of 28. Dat is, nog steeds, goed. Dat is nog steeds heel goed. Dat haal ik niet. Nee, <laughs> <laughs> ik, ik denk ik ook niet. Want daar heb ik het druk voor. Maar um, dus uh, heb ik meegedaan aan een wedstrijd voor businessplannen. Dat was in 2006. En toen ging ik het eigenlijk wel serieus nemen. Omdat ik dacht, hey, ik ben niet de enige die het een leuk idee vindt. Maar er is een serieuze jury die het ook een goed business idee vindt. Want je won die, die ja, wedstrijd? die wedstrijd. En, en wat kreeg je toen? Wat ik je? kreeg 12.000 euro. Om het op te zetten? Om te investeren inderdaad. Dus toen kon ik meer camera's kopen en wat grotere oplagen. En ook trainers bijvoorbeeld. Sturen. Nou ja, dat, dat kost geen geld gelukkig. Want we werken met vrijwilligers uh, over de hele wereld. En dus dat, dat zijn professionele fotografen die die kinderen leren hoe ze het moeten doen? Ja, ook. Maar ook studentfotografen of gewoon mensen die een enorme passie hebben voor fotografie. En die vinden het leuk om te delen. En die komen dan twee maanden naar Peru of India om die tieners te trainen. Dus dat is ook super. Dus die tieners krijgen ieder jaar iets van twaalf verschillende leraren. Want we werken met twee vrijwilligers tegelijk. Ja. Dus heel veel verschillende ideeën en verschillende inspiratie-ideeën. Uh, en dat, uh, daardoor denk ik ook dat ze zo snel leren. En hoeveel tieners zijn er die daaraan meedoen? Uh, ja, we werken met tien tieners in ieder kantoor die actief de trainingen volgen. We dus tien in India, tien in, tiener in Peru. Peru? Maar er zijn inmiddels 35 tieners die geld verdienen met hun foto's. Want de tieners die het programma verlaten die blijven geld verdienen met de foto's die we verkopen. Maar ze kunnen geen nieuwe kaarten maken. Ja, ja dus ze houden rechten en, uh, ja, en, ze, zo, en, die, zo en die kaarten goed, blijven goed, op de markt. Langzaam. Ja, de kaarten blijven op de markt. Zolang ze verkopen, blijven ze op de markt. En tot hoe lang mogen ze blijven dan? Totdat ze 19 worden. En dan uh, moeten ze de camera weer inleven. Of tenzij, ze, soms kopen ze hem zelf in de tussentijd. Ja. Maar dan uh, willen we dus een nieuwe tiener de kans geven. Want wij, ons doel is eigenlijk dat ze in die vier, vijf jaar dat ze bij ons zijn... Dat ze dus genoeg zelfvertrouwen en creativiteit opbouwen om zelf zelfstandig verder te gaan. En genoeg geld gespaard hebben om een hoger onderwijs te financieren. Dus dat kan een universiteit zijn, maar kan ook iets lager zijn. Maar dat lukt ook? Nou, tot nu toe uh, wel. Ja, want er zijn in Peru nu inmiddels drie tieners die op de universiteit studeren. En dat zelf betalen met het geld dat ze verdiend hebben met die foto. Ja, want ik, ik zat op die, ja. Je kan ook zien hoeveel ze verdiend hebben als je, die, ja. als je de fotografen bekijkt. En dat varieert van 40 euro tot een ja, 5000 of zo. Gewoon. Klopt, ja, dat ligt ook aan hoe lang ze dan al bij het programma zijn. Ja, mag hopen maar hoop ik dat ook, die van 40 euro nog niet zo lang. Precies, erbij is. dat hoop ik dan ook. En het ligt ook aan uh, hun eigen motivatie, want natuurlijk gedeeltelijk is het ook een geluk en pechfactor van wie selecteert mijn foto en wie niet, want de, wij werken met, ook met distributeurs in Duitsland en in Frankrijk. En zij kiezen de foto's. Maar toch ben ik ook van overtuigd dat het voor meer dan de helft ligt aan hun eigen motivatie. Want zij kunnen die vrijwilligers aan hun jasje trekken en zeggen... ik wil een kaart, help me alsjeblieft. Zij kunnen goed opletten tijdens de lessen. Ze kunnen assertief zijn, ze kunnen die camera mee naar huis nemen. Dus het is toch wel een afspiegeling van... Is er voor van, iedereen uh, een camera? Of moet je ja, dan... voor iedereen is een camera. Maar en ja. er zijn ook een beetje lui kinderen tussen. Nou, nou, ik merk wel dat er kinderen zijn die inderdaad meer moeite erin stoppen dan anderen. Het zijn ook gewoon tieners, hè? We moeten gewoon ook met strenge regels werken. We moeten ze blijven motiveren, want tieners in de hele wereld hebben... Nou ja, niet alleen tieners, maar allemaal hebben wel eens motivatiedipjes... of even niet zo'n zin of moe oh, nee. of chagrijnig. Eigenlijk nooit. Weer. Nooit last van. Nee, eigenlijk niet. Dus wat dat betreft um, ja, is het niet altijd uh, dat iedereen superproductief is. Maar ja, dat, dat hoort bij het leven. Maar het gaat erom dat het kwartje bij ze valt... dat ze, dat ze zelf dus de, de kracht en de macht hebben om iets van hun leven te maken. En dat, dat vind ik het mooiste, als dat gebeurt. En maar hoe jammer is het nou dat je er maar tien tegelijk kunt helpen in zo'n enorm land? Ja, ja, dat is jammer. Dat is jammer, maar ik, ik ben heel blij dat ik het zo doe. En ik doe het ook bewust, omdat ik weet dat als ik er duizend zou willen helpen... dat ik nooit de kwaliteit op deze manier zou kunnen waarborgen... Want het is niet zo dat je een camera geeft en je geeft ze een zak geld... en dan is het klaar en dan is hun toekomst gered. Het is echt een, ze zitten niet voor niks vier, vijf jaar bij ons. Het duurt echt lang voordat ze hun toekomstplan hebben gemaakt. Want ze hebben in hun omgeving niet zoveel voorbeelden... van wat kun je nou nog meer worden dan vuilnisrecycler of uh, schoonmaakster. Ja. Dat zien ze niet. Om gewoon ja, dat kwartje wat ik net zei te laten vallen en om... Dus genoeg zelfvertrouwen en, en creativiteit op te bouwen... om het ook echt waar te maken, hebben ze die tijd nodig. En ook die persoonlijke begeleiding. En daarom kies ik er dus voor om de groepjes klein te houden. Maar... Is ook een olievlek uh, dat, dat mensen in hun omgeving, kinderen misschien nog jongere vrienden... weet ik veel. Ja, neefjes, nou, neefjes. inderdaad, vooral de familie in eerste instantie. En ik, ik denk ook vooral de generatie daarna, zeg maar. Ik denk dat omdat zij dus uit die armoedespiraal kunnen, kunnen stappen, als ze willen... Uh, zullen zij dus een betere baan kunnen krijgen... en zullen zij aan hun kinderen ook een betere toekomst kunnen geven. Is het echt zo simpel dat als ze het willen dat het ook kan? Met deze training, nou, met deze kaarten? Ja, dat is natuurlijk wel heel makkelijk gezegd. Maar ik, denk, ik bedoel meer van ze kunnen die kans grijpen als ze willen. Ja. Die kans om zich te ontwikkelen en om geld te verdienen. Maar verder moet, ze moeten ze het natuurlijk helemaal zelf doen. En ze kunnen nog steeds pech hebben. En er zijn ook gevallen dat jongens, een jongen bijvoorbeeld in Peru is gestopt... omdat de thuisfront gewoon toch te veel... Uh, schreeuwde om geld, zeg maar. Hij was gewoon geen tijd om naar Vermel te komen. Want er moest vandaag brood op de plank. Yeah. En dat is dan wel heel verdrietig. Maar dat is ook uh, de realiteit. En ik, ja, ik weet gewoon dat ik niet de wereld kan redden. Dat is een beetje naïef, maar ik doe uh, wat ik kan. En ik zie dus de tieners die bij ons blijven, dat die wel echt op de goede plek zitten. Om, om juist, juist dat duwtje te krijgen. Om vervolgens zelfstandig verder te gaan. En hoe verdienen ze dat geld nou? Hoe voorzien ze dat? Ja, wij verkopen dus de foto's. En zij krijgen de helft van de winst van hun eigen foto's. Maar wacht even, ze maken foto's... en dan moeten ze een beetje geluk hebben... dat die foto ook geselecteerd wordt. Dat er een kaart van gemaakt wordt. Dat is natuurlijk... Ja, ze moeten geluk hebben en ze moeten dus goed opletten. Want ik geef wel best wel veel feedback. Bijvoorbeeld, hé hey jongens, ik heb... Uh, over een maand heb ik vijf goede foto's nodig voor geboorte. Tien voor verjaardag. En nog vijf voor condoliansen, bijvoorbeeld. Ja. En dan maken zij daar een project van en dan gesturen ze mij een selectie van... Uh, nou, ik krijg inmiddels wel maandelijks 5000 foto per land. Echt? Ja, ze schieten natuurlijk ontzettend veel met z'n tienen. En die kijk ik door, allemaal. En dan maak ik een preselectie en die laat ik dan weer zien aan onze klant... en dan komt er uiteindelijk een, een eindselectie. En het is inderdaad zo dat er soms niet van iedere tiener een foto bij zit... En soms wel. En dat is ook wat we ze willen meebrengen, dat het een, een business is. Het is niet zo van je hand ophouden en iedereen krijgt evenveel. En het is een soort van weldoenersproject. Het is een business en je moet een product leveren wat gevraagd wordt. Je dus degene die de, de meeste kaarten verkoopt, die krijgt ook het meeste geld? Klopt. Het is niet het is dat alles op de grote hoop gegooid wordt nee. en dat iedereen er wat van krijgt? Nee, nee, nee dat, dat hebben we ook bewust gekozen, omdat dat juist ze motiveert hoeveel zien... kaarten zijn er dan, dan nodig per jaar? Dat, dat, dat zal toch ook niet eindeloos zijn? Um, nee, maar ja, het gaat ook om de oplagen. Hè? In Duits Duitsland is een groot land. En ze hebben een grote molen nu in allerlei winkels staan. En in die molen zitten 94 kaarten. Van jullie? Van ons, ja. En uh, dat is gewoon echt een Vermeulmolen. En zij drukken dan bijvoorbeeld uh, 5000 kaarten per model. Dus dat is 94 keer 5000. Dat is best wel heel veel. Ja. En euh, nou, zij krijgen dan per ka verkochte kaart een bepaald bedrag. En dus Duitsland en Nederland en Frankrijk en alles samen zorgt er dus voor dat ze een fair trade euh, beloning krijgen voor hun werk. Ja. En dat hey. houden we dus nauwkeurig bij. Want we zijn ook gecertificeerd daarvoor. En dus de helft van de kaarten die van hun verkocht worden? De winst daarvan... de helft van de winst. Ja, ik zeg het verkeerd. De helft ja. van de winst krijgen ze. Ja. Ja. En dat kun je ja. allemaal bijhouden. Dat lijkt me heel goed doen. Nou, ik zou dat helemaal niet kunnen. Want daar ben ik helemaal niet goed in. Maar gelukkig is mijn vriend bent. daar goed in. Oh ja. Peter, ja. Die, die, heb uh... je hem daar ook op geselecteerd? Daar heb ik hem voor gevraagd, ja. ja. Oh. Want ik ben inderdaad zelf begonnen met Fairmail. Maar na een jaar heb ik hem erbij gevraagd. Omdat de administratie zag ik niet meer zitten. Want ik ben meer van de creatieve kant en van de human resources. En hij is van het geld. De... Hij is van het geld. Dus het is een behoorlijk ingewikkelde spreadsheet met voor iedere tiener bijgehouden hoeveel kaarten er verkocht zijn. En hoe weet je nou wat de winst is van zo'n kaart? Nou ja, dat is dus ieder trimester anders. Wij berekenen per trimester wat de inkomsten zijn, wat de kosten waren, wat de winst is, en daarvan gaat de helft naar de tiener. Dus iedere drie maanden is dat weer een ander bedrag. En dat is dus ook heel businessachtig. Hè? Van nou ja, soms met Kerst hebben we veel inkomsten en met uh, in de zomer weinig. En dan gaan de inkomsten ook naar boven en naar beneden. Dus we werken ook in seizoenen. Ja. En het bedrijf, hoe gaat het daarmee? Want het is dus een bedrijf, heel bewust, geen stichting. Nee, ja. Wij zijn in Nederland echt een BV. En dat gaat goed op zich. Maar we moeten wel oppassen dat we niet te snel willen groeien. Dat is vaak met bedrijven. Want we willen dus nu eind van het jaar naar Marokko. We willen we daar ook met team tieners beginnen. Derde land opzetten. Want we houden dus de groepjes wel klein. Maar we willen wel groeien in verschillende landen. Maar het blijven 94 kaarten in zo'n molen misschien. Nou ja, precies. Dat is wel een punt. Dan moeten we eigenlijk uh, bijvoorbeeld uh, Amerika erbij krijgen ja. als verkoopland. Ja, of Engeland. Best een leuk. Ja, Zou Engeland moet we je weten? hebben, want daar sturen veel ja, kaarten. Ja, we hadden daar een distributeur, maar dat is een beetje. Ja, doodgebloed eigenlijk. Dat ging niet zo goed. Dus nu zijn we Hoe daarvoor dat dan, dat dat hard bezig. Bloed? Ja, we hadden een fairtrade distributeur. En die was gewoon met zoveel verschillende producten bezig... dat hij eigenlijk heel weinig aandacht schonk aan de presentatie van de kaarten. Mm -hmm. En dat is wel heel belangrijk. Er moet gewoon een molen staan met een bordje erop waar duidelijk op staat. Foto's gemaakt door tieners. Mm -hmm. Want dan, ja, dat, dat, dat trekt mensen. En uh, dat ging niet goed. Dus we zoeken nu een distributeur die wel daar de aandacht voor Is dat moeilijk heeft. om zo iemand te vinden? Um, nou, de Duitsers die zijn nu voor ons, onze Duitse distributeur is daar nu voor ons bezig. Dus je moet dan naar zo'n beurs gaan. Bijvoorbeeld in Birmingham is zo'n enorme stationary fair met halen vol met kaarten. Ja. Dat is echt een hele wereld op zich. En dan op zoek naar een club die bij je past. En ik denk dat het voor ons wel echt gaat lukken, omdat we zo'n ja, ontzettend niche product zijn. We springen er wel uit. En omdat het aandeel in fair trade producten, dat hoop en geloof ik toch wel dat dat stijgt. Het kaarten in totaal krimpt misschien de hoeveelheid kaarten die gestuurd worden. Maar ik denk dat mensen toch steeds bewuster zullen gaan inkopen. Dus het aandeel van fair trade zal groeien. Daarom denk ik dat wij nog wel een heel stuk markt zullen kunnen pakken. Ja. Hoop ik. En op zich gaat het al, al wel goed met het bedrijf. Geen, geen schulden. En, uh... nee, nee, geen schulden. En, en uh, we zitten nog steeds in een stijgende lijn. En als directeur gaat het ook goed met je? Ja. Nou ja. ja, ik moet wel opletten dat ik geen muisarm krijg van te veel, te snel foto's ja. kijken. Ik moet gewoon wel op mezelf passen, want we zitten met inderdaad maar met z'n tweeën. Maar jullie moeten daar zelf ook wat aan verdienen natuurlijk. Je moet ook leven. Ja, klopt. Uh, we hebben nog niet een volledig salaris. Dus wat dat betreft is het nog niet helemaal trade aan alle kanten. Maar uh, we want, zitten want, nu zo uh, dan, tegen het minimumloon aan. En daar redden we het mee. Allebei of met z'n tweeën? Allebei. Nee, ieder, ieder, voor, ieder uh, bijna, bijna een minimumloon. En daar, uh, daar redden we het mee, want um, ja, wij, wij leven niet duur. En ik denk ook wel dat het scheelt dat we dus veel in die landen zijn. En in die landen is het leven ook goedkoop natuurlijk. En hoe is het leven daar, in die landen, met die jongeren? Ja, ik vind het fantastisch. Het is niet voor niks dat ik nu dus bewust heb gekozen om langer in die landen te zijn. Vanaf volgende week uh, ga ik officieel in vier landen wonen. Dus ga ik drie maanden in ieder land zijn. Dus drie maanden Nederland, India, Peru en Marokko. Mm -hmm. En um, ik vind het ontzettend leuk om, om bij die tieners te zijn. Want zo ben ik ook eigenlijk begonnen. Dat is eigenlijk mijn passie om dus die jongeren te begeleiden en om ze te zien groeien. Dat is fantastisch om te zien. En um, ik vind het sowieso heerlijk om in die landen te zijn en uh, lekker in een warm klimaat. Waar het leven gewoon iets relaxter eraan toe gaat. Want hoe gaat het eraan toe? Want hoe, hoe is het? J jullie, waar woon je dan als je daar bent? Nou, in Peru uh, zitten we nu meestal op de camping. Dat is ons favoriete plekje. <laughs> en dat is vlak aan, aan zee, waar oh. we, naast waar we gewoond hebben eigenlijk. En in India woon ik eigenlijk in het kantoor. Want in het kantoor hebben we twee extra kamers. Ook voor vrijwilligers, die kunnen daar dan ook zitten. En dan, dan woon ik daar. En dat is eigenlijk vlak bij de tien. dus Dat is een, wel een hele arme wijk in Varanasi. Dat is zo'n uh, de bedevaartsstad voor de, voor de hindoes. Mm -hmm. Heel mooi aan de gang, is he. ligt, het is heel fotogeniek. En uh, het is gewoon een hele leuke wijk waar eigenlijk vooral gelopen wordt. Je ziet daar weinig auto's, er wordt veel op straat geleefd, veel gecricket op straat. Mensen wassen zich op straat. Het is gewoon heel, uh, heel gezellig eigenlijk. En, en ga je dan helemaal mee in die cultuur? Leef je een beetje zoals de mensen daar? Nou, ik ga wel gewoon onder de douche, dus ik was me niet op straat. <laughs> en uh, ik vind het soms ook lekker om uh, een cappuccino te drinken in een internetcafeetje. Maar uh, ik vind het wel heel leuk om heel veel bij de tieners op bezoek te gaan. En om gewoon met ze op straat uh, rond te hangen en veel met ze te praten. En, en... wat maak je dan mee als je met die, met die tieners praat? Als je bij ze thuis bent? Ja, het is toch wel een, echt een hele andere cultuur. Ik heb eigenlijk altijd nog wel een beetje een cultuurschok. Ook al ben ik er nu al zeven of acht keer geweest. Omdat in India het leven, toch gewoon in ieder geval in die wijk... Het is een, een wijk waar mensen van de lagere kastes wonen. Het is gewoon een, echt een stuk primitiever. je bijvoorbeeld is een jongen die was vorig, uh, vorige maand in Nederland. Hebben we hem uitgenodigd. Of een promotietour, ja. ja. En die jongen die heeft ook zo'n cultuurschok gehad. Want daarin waar hij woont slaapt ja, hij wonden. met zijn drie broers in een bed. Ja. Gewoon een heel hard ja, houten bed met een dun matrasje erop. Met z'n vieren erin. Uh, en ja, en enorme grote families... Die in dus in één kamer slapen en overdag wordt het opgeruimd. Dan is het de woonkamer en s'avonds is het de slaapkamer. Ja. Uh, gekookt wordt op gewoon uh, ja, houtvuur of gewoon een simpel gastelletje. Het is ook nog de ja, keuken. Het is dus. gewoon, uh, nou, de keuken hadden ze dan wel apart. Ja. En je ziet dan dat ze langzaam dingen opbouwen. Dus het geld mogen ze voor een deel ook besteden aan huisvesting. En dat is wel leuk, want dan zie je, dan kunnen ze bijvoorbeeld een verdieping erop zetten... of ze kunnen een goede deur kopen, of uh, wat, wat, ja, wat andere mooie keukenspullen kopen. Dus jullie bepalen wat ze met geld mogen doen? Nou, zij bepalen het, maar wij hebben wel duidelijk potjes verdeeld. Dus zij mogen de helft besteden aan onderwijs. En dan nog uh, 30% aan uh, het huis, bijvoorbeeld. En dan is er ook nog een potje voor kleren. Want mm. dat is, willen tieners natuurlijk ook. Maar Was ze sigaretten willen kopen? Of, uh... Nee, dat mag niet. Nee, daar zijn we heel streng in. Want we willen dus echt, ons doel is dat ze hun onderwijs kunnen betalen. En als, ze, als we dat heel makkelijk mee omgaan en dat gewoon in hun hand geven... dan, dan is het binnen de kortste keren verdampt in de familie... die ja. natuurlijk altijd geld nodig heeft. Uh, en we hebben het daar ook heel veel met ze over gehad, ook met die ouders. De meeste ouders vinden het heel fijn dat we het eigenlijk beschermen... dat potje tegen die grote tantes, ooms, families die ja, het willen ja, ja. hebben. Want zij willen ook dat hun kind studeert. Ja, ja nog even dat verhaal van die cultuurschok afmaken. Ja. Hij sliep met vier persoon in een bed en hier was hij. Nou ja, hier ligt hij natuurlijk bed. op zijn eigen matras. En dan zegt hij ook, Janneke, ik snap niet hoe jullie in India kunnen slapen... als je dit gewend bent. Ja. Want ik slaap daar natuurlijk ook op hele dunne matrasjes. Dus hij had ineens heel veel respect voor ons dat wij in India konden overleven. Dat je zo'n dikke matras hierachter liet ja, precies. om daar bij hun om die foto's te, gaan, te maken. Om uh, te gaan wonen. En voor hem was alles hier zo anders. Ook al die vervoersmiddelen. Hij was helemaal duizelig van op de pont in Amsterdam, maar ook de, de, de, de trein, de bus, de lift... Hè, van mm -hmm. alles, het vliegtuig, terwijl hij alleen maar loopt. Hij loopt alles. Dus al die versnelling die hier is in Europa... daar werd hij gewoon helemaal duizelig van. Vond Dat hij vond het ook, best leuk? Wel confronterend. Het ook leuk? Ja, hij vond het fantastisch. Hij bleef maar halen... It's very different, but I like it. Yeah? <laughs> I could get used to yes, this. Yes, yes, yes. En uh, waarom hij? Ja, we hadden twee tieners geselecteerd in India... Maar die ene tiener die had zijn paspoort niet op tijd... door de oh. Indiase bureaucratie. En we hadden die twee geselecteerd omdat ze het beste Engels konden... en omdat ze de beste motivatie hadden. Ik had echt een interview met iedereen gedaan. Mm -hmm. En uh, hij kwam de beste uit de bus... Mocht komen. Als, ja. die, als die jongeren muziek willen kopen, cd's of zo, kan dat dan of mag dat ook niet? Nou, dat ligt er inderdaad aan. Bijvoorbeeld een gitaar kopen mag, want dat vind ik ook bij onderwijs uh, horen. Ja. Uh, muziek heb ik nee heb ik tot nu toe niet goedgekeurd. Omdat ze het altijd, ze hebben daar wel zelf een potje voor. Dat, dat lukt ze wel. De meeste we hebben wel een iPod met muziekjes. en We hebben op kantoor ook computers en internet, dan kunnen ze ook downloaden. Is dat niet gratis. een beetje te, te, te betuttelend? Dat je precies bepaalt wat ze mogen? Nou, vind ik niet... In ieder geval, zo voelt dat voor mij niet. Want het zijn wel tieners. En tieners hebben heel duidelijk grenzen nodig. En als je aan één tiener dan zegt: Oh ja, dan mag wel een muziekje of dit. Ja. Of een, een leuke bedje of wat dan ook. Dan komt natuurlijk die hele groep. En we hebben het duidelijk met z'n over gehad. En ook in Peru heb ik een keer gezegd: Wat vinden jullie nou van? Ik kan het ook helemaal loslaten. Maar dan heb je dus het, de kans dat je je doelen niet bereikt. En weet je, als ze daar langzaam zo over nadenken... want die tieners zijn heel volwassen voor hun leeftijd meestal wel... omdat ze gewoon net, ja, op de vuilnisbelt hebben moeten werken... en kostenwinnaar zijn geweest... dat ze dus echt zeggen... nee, Janneke, alsjeblieft, houd dat geld op die rekening... want ik wil het echt sparen voor mijn, hm. ouders, voor mijn huis en voor het onderwijs. Dus dat is wel heel mooi, vind ik. Dus van jullie geld wordt geen muziek gekocht, maar ze hebben wel muziek. En ja, als ze naar zo'n iPod luisteren, wat luisteren ze dan? Ja, van alles. Het is wel heel leuk dat in Peru uh, Bollywood muziek ook nu in is. Dus in, in Peru? Peru luisteren ze ook allerlei... Komt door jullie natuurlijk, heb je meegenomen? Nee, ja, dat, dat was er. Dus ja. dat is heel bijzonder. Dus ook we skypen wel eens tussen de, de tieners met Peru en de tieners in India gaan met elkaar skypen soms. Mm -hmm. Dan zitten weinig een beetje tussen en dan gaan ze in Peru allemaal Bollywood dansjes uitvoeren voor de Peruaanse tieners of sorry, voor de Indiaanse tieners en die gaan dan meedansen. Dus dat is hartstikke leuk. Oh, uh, ja, van alles. Uh, is er één grote hit? Er is een grote hit. Ja, <laughs> die heb ik hey, ook meegenomen. <laughs> ja. Wat is het? Ja, dat heet uh, Colaveri en dat heet zoiets, of betekent zoiets van uh, waarom of uh, why this Colaveri? Waarom uh, breek je mijn hart? En ik heb begrepen dat het eigenlijk gewoon een hele cliché-liefdesliedje uh, is. Maar dat is daar hartstikke in. En het is uh, bekend van een film ook. Een Bollywood film. Een Bollywood film. En wie zingt het? En um, ja, die naam ben ik even kwijt. Want... Zou ik het eens even zeggen? Ja, zeg het maar even. Danush. Danush. ja, Danush. inderdaad. Mag ook. Danush. En ik vind het gewoon... Een... In het begin vond ik het eigenlijk helemaal niet zo'n mooi liedje. Maar na een paar keer ga ik het wel heel erg waarderen eigenlijk. Er zitten hele leuke riedeltjes in. Oké, okay, maar het is voor ons wel de eerste keer, hè? dat realiseer je, hoop ik. Ja, maar ik denk dat jullie het leuk gaan vinden. Even doorbijten, maar het wordt leuk. Ja. <laughs> oh, yeah, yeah. singing sound. Soep sound. Correct. <muchas> So, you can have snacks on <laughs> super what That's great. change it, Mama. Okay, Mama. Now, tune change hand Handle glass, glassless scotch. Ice fuller, dear. Yemti life, girl, it's Life reverse here Love, love, oh my love You showed me power Power, power, holy power I want you here now God, I am dying now She's happy now This is good partial surprise we don't have talk Ik denk dat dit alleen nog maar leuker wordt, als je het vaker gaat horen, dan uh, is het behoorlijk goed. Danouche was dit met ja. uh, Why this cola very deep. Ja. Maar Is het nou Engels en India's doen elkaar? Why Ja, ja klopt. Zo rare mensen, of ja of was... Ja, <laughs> het kan allemaal. Ja. Um, Janneke Smulders is de gast in Casa Luna vannacht. En we hebben het over Vermeel. Uh, dat um, is het bedrijf van Janneke en haar vriend. En zij maken het mogelijk voor jongeren op dit moment in Peru en India om. Uh, te fotograferen, Daar worden kaarten van gemaakt. Ook stokmaterialen. Je kan ook foto's voor aan klopt. de muur... Ja, en voor op websites. Ja, klopt. En die doen dat in India en Peru al, die jongeren. En dan komen de Marokkanen erbij. De Marokkaanse jongeren ook weer tien stuks. Ja. En waarom werkt Marokko nu? Ja, we waren inderdaad een heleboel uh, landen... die wel op ons lijstje stonden natuurlijk. Maar we vonden het heel leuk om naar een islamitisch land te gaan. Want dat is ook weer een ander soort beelden natuurlijk. Ja. Het is niet zo ver weg. Wat best wel praktisch is... omdat we al de hele tijd de hele wereld overvliegen. En Marokko is ontzettend fotogeniek. Er zijn professionele fotografen die gaan speciaal naar Marokko voor het licht. Oh. Daar heel, heel mooi licht. En um, ja, dat zijn eigenlijk de hoofdredenen. En je kan er ook heel lekker surfen. En dat <laughs> vindt mijn vriend leuk. <laughs> en, en, en het is leuk om daar te zijn en te wonen, denk ik Ja, van. we hebben een heel mooi vissersplaatje uitgekozen. Ook weer aan de kust. We hebben al een beetje onderzocht. En drie hele leuke organisaties ontmoet die met ons samen willen werken. Die al met jongeren werken. Dus die kunnen ons helpen bij de selectie van de jongeren. Ja. Klinkt goed. Ja. Waarom eigenlijk deze manier van leven voor jou en je vriend? Ja. Hoe heet die vriend? Peter. Peter. Deze manier van leven. Ja, het is begonnen met gewoon reislust. Reislust tijdens mijn studie en na mijn studie. En om de, de ja, gewoon zin om in het buitenland iets op te starten. Maar toen ik vermoed begon had ik echt geen idee dat ik nu in vier landen zou gaan wonen. Totaal niet. Maar dat is gewoon zo langzaam gegroeid. Mm -hmm. En ik ben wel heel erg iemand die van afwisseling houdt. En dus dat past er heel erg bij. Ik vind het heerlijk om onderweg te zijn. En nou, samen met dat verschil maken voor jongeren... en dan in verschillende culturen kunnen wonen... dat, dat is voor mij wel echt een hele mooie combinatie. Ja, want als je nou moet zeggen wat dat bedrijf Vermel voor jou betekent... wat is dat dan? Ja, het is, het is wel echt mijn leven. Ik zie het niet als mijn baan of mijn bedrijf. Vermel is wel echt mijn manier van leven. Het, is, het gaat niet op een gegeven moment uit of zo en dan weer aan... Dat, dat, dat lukt niet. Het is er altijd. Dus het is wel heel 7. persoonlijk. Ja? Ja, ja, en ja. en dat, dat is dus de afwisseling. Maar ook het, het uh, feit om, om die jongeren een stapje verder te kunnen brengen. Dus uh, goed doen. De wereld wat mooier maken. Ja. Wat eerlijker misschien. Ja, wat eerlijker. En, en ik vind het ook mooi om mensen hier... dus in de wat makkelijkere, rijkere landen... te proberen te inspireren. Dat je dus op een hele makkelijke manier verschil kan maken. Door bewust dingen te kopen. En... Natuurlijk moet je dingen kopen die je mooi vindt. Je moet niet een kaart kopen omdat het nou eenmaal een arm kindje helpt. Nee, je moet een kaart kopen omdat hij mooi is. Maar als je twee mooie kaarten naast elkaar ziet... en de ene mooie kaart help je een kansarme tiener mee en die andere niet... kies dan degene waarmee je verschil maakt. En dat kan ook heel veel een goed gevoel aan jezelf opleveren. Is die eigenlijk duurder, die kaart? Nee, proberen we niet te doen. In Duitsland hebben ze gekozen om iets duurder te maken... maar in Nederland niet. Dat vind ik ook heel fijn. Dus het is gewoon echt dezelfde kwaliteit... Uh, maar met een extra verhaal erbij. En dezelfde kwaliteit, dat is echt objectief vastgesteld. Want het zijn natuurlijk wel tieners. Kunnen die echt dezelfde kwaliteit maken als professionele fotograaf? Ja, nou, ik bedoelde ook gewoon de kwaliteit van de kaart... en de ja, molen ja, ja. en alles, maar... Het <laughs> um, is even dik. Nou, ik denk wel dat de foto's die we uiteindelijk selecteren... die moeten kunnen concurreren met andere molens, want anders dan zijn we niet zo goed bezig qua, qua zaken doen. Ja. En ja, wat ik al zei, ze maken 5.000 foto's per maand, dus daar zitten gewoon wel hele goede foto's tussen. Als je maar vaak genoeg knalt, dan komt <laughs> ja, er wel wat. Er zitten ook gelukstreffers tussen, dat klopt. <laughs> ja, ja. Ah, dat moet ook. Ja. Uh, maar zou jij je kunnen voorstellen hier gewoon nog in Nederland met een baan en, uh, en een auto misschien wel of zo, of een huis met een balkon? Nee, nou ja, we hebben gelukkig een auto van Peters oma gekregen. Van wie? We hebben een autootje van, van Peters oma. Oh, Peters oma. Echt? Maar, maar die is hier in Nederland en jij bent hier straks. We rijden naar Marokko met de auto. Oh, echt? Ja. Oh, wat ja, leuk. Ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Ja. Maar nee, werken voor een baas in Nederland, dat zie ik inderdaad helemaal niet voor me. Ik ben ook heel benieuwd of dat nog ooit gaat gebeuren. Maar je gebeuren. kan ook je eigen baas hebben in Nederland. Er zijn... Ja, klopt wel. Klopt wel. Maar ja. ik. Uh, wat ik, dat zal denk ik nog wel een keer gebeuren... als ik wat misschien ouder ben en wil settelen. Maar voor nu heb ik het gevoel... als ik echt het hele jaar in Nederland ben... dan treedt er een soort verpietering op of zo bij mij. Vooral in de winter natuurlijk. Dus ik vind het voor nu wel heel fijn om, om in beweging te blijven. Maar zou je dan ooit nog kunnen settelen? Nou ja, dat weet ik niet. Misschien niet. Maar ik denk het wel. Ik denk dat ik op een gegeven moment genoeg heb van, van het reizen in mijn lichaam. Het is best wel zwaar, ook steeds die jetlags en... Uh, al het gedoe met dat vliegen. Ja. Dus ik denk op een gegeven moment wel dat ik gewoon in een huisje wil met een tuintje. En, uh, maar dan wel, denk ik, eigen baas blijven. Ja, nou ja dat kan vast. Dat kan vast. En wat betekenden die jongeren voor je? Ja, die jongeren zie ik wel echt als mijn vrienden eigenlijk. Dat, uh, Meer dan, dan, ja, dat klinkt een beetje zonder Je kinderen of je, iets waar je voor moet zorgen. Ja, nou, Fermel is mijn, mijn kind, zo voelt het wel een beetje. Want als ik zei al, dat is mijn leven en het, het is een beetje ons kindje. Want we hebben het ook samen zijn we dat nu aan het grootbrengen. En die tieners, dat zijn uh, vrienden of inderdaad neefjes, nichtjes, familie. Zit wel heel dichtbij. We hebben ook gewoon hele persoonlijke gesprekken. En ik vind het gewoon ontzettend fijn om bij ze te zijn. En soms heb ik ook echt, uh, echt wat aan. Het is niet alleen maar dat ik hun coach of zo. Maar als ik me vervelend voel, dan kunnen zij ook heel lief voor mij zijn. Want zij hebben ook een enorme positiviteit in zich... waar je heel veel van kan leren. Wat is dat dan? Ja, nou, ik, ik. We hebben ook vaak. Want we organiseren ook wel eens reizen. En dan gaan daar mensen mee op reis met die tieners. En die zeggen dat ook altijd. Ik merk dat ook, dat ze gewoon zo. Zo ja, geïnspireerd worden door hun positiviteit. Ik bedoel je ziet gewoon dat ze het echt niet altijd makkelijk hebben. Ze komen allemaal uit arme families, vaak gebroken gezinnen ook. En dan toch gewoon die vrolijke ja, zin om vooruit te gaan. En. en ja, gewoon vrolijke positiviteit. Ik weet niet hoe ik het anders kan zeggen. Want hier in Nederland dan... Ik, ik pas me vaak aan, aan de omgevingen. Hier in Nederland word ik dan ook vaak wat Nederlandse. Dus wij kunnen hier heel goed klagen. En, en even vergeten hoe goed we het allemaal hebben. En het klinkt als een cliché. Maar dat is wel zo dat zij daar gewoon um, keihard voor dingen kunnen gaan... Uh, voor hun eigen toekomst. Terwijl wij hier soms... Ja, uit verveling of wat dan ook, weet ik niet. Niet eens weten wat we moeten doen. Ja. Dat vind ik wel een groot verschil. Ja. Dus dat vind ik leerzaam. Nou heb je... Uh, ik ga, nee, wat, ik ga, wat ik even eerst ga doen... is uh, vertellen wat wij uh, straks in KS Luna gaan doen. Want uh, dit duurt nog een paar minuutjes. Maar dan, uh, dan komt Hoorspel het bureau. En dan om uh, twee minuten over één... dan is KS er weer. En ik heb eigenlijk een vrij korte vraag aan de luisteraars vannacht. En dat is, wat doet u om de wereld mooier en eerlijker te maken. Dus wat doet u om de wereld mooier en eerlijker te maken? U kunt bellen. 0800-1121. 0800-1121. Uh, NCRV.nl voor de mailers. NCRV.nl. Uh, als u wilt mailen. En dan hebben we nog uh, hashtag #kasaluna voor de twitteraars. Um, Janneke, um, begrijpen mensen in Nederland wat je doet? Of zeggen ze je bent knittergik geworden? Het wordt wel steeds ingewikkelder om uit te leggen, inderdaad. Want uh, mijn vrienden houden ook niet bij waar, waar, waar ik nu weer ben. En uh, weet je, zit je Facebook? In, ja, Peru. Of, uh... Ja, we zijn wel actief, heel actief op Facebook. Dat is wel heel leuk. Maar uh, het is eigenlijk een heel simpel concept. Dus het is makkelijk uit te leggen. Ja. Dus mensen snappen het wel. Maar, uh... maar het is niet een tijd waarin uh, ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld populair is. Of dat mensen dat nog begrijpen. Of die, die zeggen... Dat het allemaal zinloos is. En, uh... Ja, dat klopt. Maar ik vind dat ook zo makkelijk dat ze dat zo roepen. Want ik, ik kies wel heel duidelijk voor een zakelijke aanpak. Hè? Ik ben echt van de liever handel dan hulp. Ja, dus de hengel in plaats van de vis. Ja, precies. Maar ik, ik, ja, je kan niet roepen dat alle hulp per definitie stom en slecht is. Ik vind dat uh, te makkelijk gedacht. Want er zijn gewoon gevallen waarin het wel heel goed is om hulp te geven. En als je ziet wat de Artsen zonder Grenzen doet, of War Child of andere clubjes. dan kun je niet roepen: alle ontwikkelingshulp is zinloos. Ja. Dat, dat gaat niet. Nee. Maar ik kies er persoonlijk voor om het zakelijk aan te pakken. En daarna, nou, dat, dat is het fijnst voor mijn eigen geweten. En uh, ja, zo doet iedereen het op zijn eigen manier. Ja. En, en ja, het is natuurlijk wel zo dat je uiteindelijk veel minder verdient... dan je zou kunnen verdienen. Dus in die zin geef je klopt, ook. Ja. Het is niet alleen maar een bedrijf. Het is niet alleen maar commercieel. Nee, dat klopt. Het is een sociaal, sociaal bedrijf. Dat klopt. Want wij willen, het is dus niet, ja, wij willen gewoon een sociaal probleem eigenlijk oplossen... door zaken te doen. Dus dat is inderdaad heel erg vanuit een sociaal oogpunt. En ik lever inderdaad wat in met mijn salaris. Maar ik, ja, cliché, maar ik krijg er ontzettend veel voor terug... En het salaris is dus ook echt om die jongeren te zien groeien en hun diploma's te zien halen. Dat is, uh, nou, dan ben ik misschien toch wel een beetje moeder ja. <laughs> die dan apen trots uh, op, op ze is. Ja. ja. En hoe gaat het nou verder? Want jullie gaan naar Marokko. Ja. Uh, weet je eigenlijk al zeker dat dat dan ook een succes gaat worden? Nee, nee, nee, nee. Nee, het mag mislukken. Dat vind ik altijd fijn om te onthouden. Dat het niet. Uh, van, van wie moet. mag dat? Van jou? Van mij, ja. <laughs> maar ja. Ik denk qua, qua plek en qua organisaties met wie we samenwerken moet het allemaal wel lukken. Maar het spannende is dus dat die omzet moet genoeg blijven groeien. Ja. Voordat we het echt allemaal formeel gaan opzetten moet dat gewoon wat meer zekerheid hebben, want het is extra lullig om tieners hoop te geven, zeg maar, om die deur open te zetten ja. naar een groter wereld en dan na een half jaar te zeggen oh sorry. Maar hoe doe je dat? Hoe weet je dat, hoe weet je dat? Van? Hoe weet je dat dan? Ja, we maken ieder jaar wel wel begrotingen en prognoses en. Samen met de distributeurs. En soms halen we dat en soms halen we dat niet. En zeggen die ook van nou ja leuk, doe, doe maar Marokko. Nou ja, met, met, dat is nu nog een beetje kiele kiele zeg maar. Dus we gaan nu naar Marokko, we gaan een pilotproject doen. Dus we gaan fotografietraining geven, we gaan ook een aantal foto's kopen. Maar we gaan ze nog niet een vijfjarig contract geven. Dat gaan we pas beslissen in februari, maart volgend jaar. Mm -hmm. Want dan denken we wat beter te kunnen inschatten. En als het, het niet gaat werken? De, als, het, als je denkt van nou, het wordt hem toch niet? Ja, dan moeten we echt gewoon uh, rustiger aandoen. Dus ik denk dat het dan nog alsnog gaat gebeuren. Maar dan gaat het gewoon later gebeuren. En als je nou even je dromen met ons deelt. Hoeveel landen moeten dat worden? <laughs> hoe, hoe, hoe moet het bedrijf nog uitgroeien? Ja, nou, ons droomplan gaat tot en met 2017, hebben we gedacht. En dan willen we eigenlijk in vijf landen zitten. We willen ook nog misschien Indonesië of Filipijnen. En nog een land in wat meer zuidelijk Afrika. Oh ja. En dan uh, moeten we dus ook in veel meer landen verkopen, want anders kan het niet. En dan willen we eigenlijk met 100 tieners... of zorgen dat 100 tieners dan geld verdienen met hun foto's. 2017? Ja. Dan moet het allemaal klaar zijn? Ja. En dan? En dan weet ik het niet. Dan, uh, ik denk dat we in 2015 wel weer een nieuw plan gaan maken. Vind ik vind het wel ver genoeg vooruitgedacht ja. eigenlijk. En weer een <laughs> nieuw bedrijfje of zo. Ja. Janneke Smulders van Fairmail was vannacht te gast in Casaluna. Dank je wel voor je komst. Goeie reis naar Marokko. Hopen Dankjewel. dat hij auto van zijn oma het houdt. Dat hoop ik ook. <laughs> en, dan, en dan heel veel succes in Marokko, maar ook in die andere delen. Vier landen op de wereld zijn ja. jouw thuishaven. Dank je. Uh, nou, nogmaals heel veel succes. We blijven het een beetje volgen. En uh, als u die kaarten tegenkomt, koop ze. Ze zijn kleurrijk en ze zijn mooi. Wij maken even plaats voor Het Bureau en zijn om twee minuten overheen terug met Kasteluna. En ik geef nog even dat telefoonnummer 0800 1121. Tot over ruim een kwartier. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat als jij. NCRV Het bureau hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 55, 1974. Ik heb nog wel enkele punten van kritiek. Um, u schrijft in de eerste regel... Zozeer als mijn brief jou heeft verrast, zozeer heeft je antwoord dat mij. Maar Pieters heeft in zijn brief niet geschreven dat hij verrast was... maar dat hij boos en bedroefd was. U zou dus beter kunnen schrijven dat hij onaangenaam verrast was. Goed, ik zal dat veranderen. Het is zeker wel goed dat ik weer aan het werk ga. Ik heb verder niets meer. En verder? Dan regel 3, overlopend in regel 4: Daar schrijft u... Ik heb de stellige indruk dat je in mijn brief dingen leest die er niet in staan. Ik geloof niet zozeer dat Pieters er dingen in heeft gelezen die er niet in staan... maar hij heeft wat er staat verkeerd gelezen. Zeg maar hoe ik het veranderen moet. Ik ga nu eerst even koffie drinken. Je vergist je als je meent dat in een nieuwe structuur... de Nederlandse Commissie gemist kan worden. Het begin van het tweede gedeelte van de zin die begint op regel 6. Ons tijdschrift is immers het officiële orgaan van deze Commissie... en op grond daarvan krijgt het Rijksobstuk. Beter zou zijn de strekking van de zin zodanig te veranderen dat... Niet de redactie gaat, maar de Commissie wijst de Nederlandse redactie aan en de eis om de redacteuren voortaan door de redactieraad. Want het is onjuist om te zeggen dat... Dus laten benoemen op grond van hun regionale afkomst... is dan ook voor de huidige Nederlandse redacteuren onaanvaardbaar... Een comma in plaats van een punt. Maar... Niet te minst verwacht ik dat we daarvoor in de plaats... in een persoonlijk gesprek tussen de vier redacteuren... met een hoofdletter in plaats van met een kleine letter... voor beide partijen aanvaardbaar en bevredigend... compromis kunnen vinden. Ik ga eens kijken waar meneer Beert uit blijft. Ben je hier? We zitten op je te wachten. Die jongen irriteert me. Ik kan dat niet langer verdragen. Dat kan wel zijn, maar je zult dat toch moeten. We hebben hem om zijn oordeel gevraagd. Je moet hem de gelegenheid laten om dat te geven. Maar dit is helemaal geen oordeel. Dit is ziekelijk. En toch zul je er naar moeten luisteren. Ik word wel gestraft. Dit is erger dan ik het zelf zou kunnen verzinnen. Passport. Passport. You are going to Budapest too? Yes. Do you know where this street. Passport. Kosut. Lajos Utka is? No, I've never been in Budapest before. Oh, neither have I. Passport. I'm on my way to a congress on pharmacology. You could ask the taxi driver? Yes. What are you going to do in Budapest? Um, I'm on my way to an ethnological congress. Mm, most interesting. And what is the subject of your paper? The cradle. What? <laughs> the cradle. Um, the thing they put the small ones in when they want to get rid of them. Get rid of them. So etwas Dummes habe ich noch nie gehört. <lacht> ich rach nicht. <lacht> Herr Lukacs, oh. ich freue mich, Sie zu sehen. Herr, Herr Koning! Willkommen in Ungarn. Aber Gehen Sie, gehen Sie doch hinein. Doch Jan, Dag Maarten, ik had al naar u gezocht. Ik wist niet dat jij hier ook zou komen, toch? Ze hebben me zelfs gevraagd om een lezing over de kar. In dit gezelschap zie je er verdomd Nederlands uit. Gij ook. Maar jij bent een Belg. Ja, nochtans voel ik me Nederlands. Wat gaat er eigenlijk gebeuren? Het schijnt dat zij ons met een bus zullen gaan vervoeren... naar een congrescentrum buiten Boedapest. Uh, in... In... in, in, in, in uh, ja, gesteld dat dat de naam is. En daar slapen we ook? Daar schijnen dan ook slaapkamers te zijn. We moeten de kamers samen delen, Maarten. Ik hoop dat gij daartegen geen bezwaar hebt. Maarten, ik snurk. Het is een gierend geluid. Mijn vrouw kan er niet bij slapen. Dat doet er niets toe. toe. Gij slaapt toch niet? Grit van Bouillon. Dit bevalt me helemaal niet. Mij zien ze hier niet meer terug. Zijt je niet goed geworden, Maarten? Ik heb een hoofdpijn aanval. Kun je daar iets voor hebben? Of kan ik wat voor u halen? Nee, ik heb het wel meer. Zal de wijn toch niet zijn? Nee. Oh, je, hebt het, je hebt het wel te pakken. Ja. Het gaat er weer over. Maar gewaarschuwt mij als je me nodig hebt? Ja. Jaar. Ja. In bed blijft. Ik heb met u te doen. Weet u dat? dat u kan ik misschien een beschuitje voor u halen? Nee. Oei, niet. Ook geen kop thee. Voorlopig niet. Dan kom ik zo straks nog wel eens kijken. Ik wens u het beste. Mi lesz ma a vacsora? Gulyásleves lesz marha úrssal. Hogynagmittag szuper mit rindfleisch. Az úgyomrának ez egy kicsit nehéz. Aber sie sagt, hogy das für ihre magen zu schwer ist. Adok neki pár út zöldséget láttojással. Für sie gibt es gekochte gemüse, leicht gekochte elje. Rízsel talán azt lehet, Shelley. Und reiss, das vertagen sie wohl, wie? Ja, natürlich. Vielen Dank. Und sie wird auch noch eine Bouillon für Sie machen. Aber sie soll sie doch nicht zu viel Mühe geben. Sie finden sie, wie sagt man das, einen lieben Mann. Ja. Soll man dazu sagen? Hat mit Mondionär Rosenberg. Ich habe gesagt, dass Sie sie ihrerseits auch lieben. Äh, das ist doch nicht. Äh Nein, ich weiß, aber es macht mir einfach Spaß. Ja. Ihr bent es wieder beter. Alleen mijn maag nog, maar dat gaat wel over. Wat maagpijn is, dat weet ik. Maar hoofdpijn heb ik nog nooit gehad. Ik weet niet wat dat is. Dan zijt gij een gelukkig mens. Dat ben ik zeker. Hebt gij er nooit aan gedacht om een handoplegger te raadplegen, Maarten? Nee, nooit. Maar ik heb daar toch veel baat bij gehad. Ja. Wat doet zo'n man dan? Ja, die houdt een hand uh, boven uw hoofd. En gij voelt de warmte daar vandaan komen. Alsof het een elektrisch kacheltje is. En dan gaat het over. Het verdwijnt gelijk sneeuw voor de zon. Het is jetzt 10 minuten nachts. We hebben also dus nog 20 minuten voor die discussie. Ik bitte Sie darin nicht nur die Hauswände, wovon nach der Kaffeepause die Rede war, sondern auch das Frauenhemd hineinzuziehen, damit wir vor dem Mittagessen diese beiden Themen abgehandelt haben. Professor Fischbechle. Ich möchte etwas fragen zum Thema der Hauswände, das mir mit Erklärung wert erscheint. Das Haus meines Großvaters stammt aus dem 16. Jahrhundert. Es hat eine Grundmauer aus Stein, aber etwas weiter oben, der erste Stock, besteht aus Ziegel. Im selben Dorf gibt es jedoch auch Häuser aus Holz oder teilweise Stein, teilweise Holz oder Ziegel und Holz. Meine Frage ist jetzt, was soll ich von diesen unterschiedlichen Materialien und Techniken auf die Karte einzeichnen, damit man eine repräsentative Übersicht der Situation bekommt? Das ist eine interessante Frage, Professor Horvatitsch. Ach, Ihre Frage ist nur scheinbar interessant. Im Wesentlichen sehe ich da gar kein Problem. In solchen Fällen macht man einfach ein Kombinationszeichen oder man wählt das, was wichtig ist. Aber was ist wichtig? Sind dat die Häuser im Dorf die veelfach aus stein, uit ziegel und holz sind, Of zijn dat die Häuser om um die Berghänge die hauptsächlich nur aus holz gefertigt zijn? Ja, wat is wichtig? Dat werden Sie toch schließlich zelfs entscheiden müssen. Herr Günthermann? Vielleicht kann Herr Fischbechle in diesen Fällen statt eines Kombinationszeichens, twee Zeichen benutzen. Das would give us the opportunity to distinguish between the houses of the wealthy farmers ...and the houses of the poor agricultural workers. Dat is een tweede probleem. Soll man op onze karten alle sozialen Schichten eines Dorfes berücksichtigen, oder welke? Ik weet niet, wie dat gedacht is. En dennoch habe ik dat schon vielmals gesagt. Met einer sozialen Schichtung würden wir die Sache ungemein komplizieren. <lacht> Wir wollen die großen Zusammenhänge in Europa herstellen und nicht in Details gehen. Soziale Unterschiede bleiben also auf der Karte unberücksichtigt. Sie meinen, dass wir die Bauten aller ländlichen Sozialschichten berücksichtigen müssen, ohne Unterschied oder nur die Bauten der wichtigsten Schicht? Ja. Das meine ich. Aber Herr Professor, dann bleibt das rein quantitative Problem. In Luxemburg haben wir in vielen Dörfern drei Formen der Nahrung. Sie.